12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Strijd in Libië vooral rond Ras Lanouf. Griekse kredietwaardigheid verder gedaald. En cyberaanval op Franse overheid. Veel zon vandaag, het wordt ongeveer 7 graden. In Limburg wordt het mogelijk nog een paar graden warmer. En ook morgen, zonnig, het wordt dan in het zuiden op veel plaatsen 10 graden. In Libië lijkt de strijd tussen opstandelingen en het regeringsleger zich te concentreren op de belangrijke oliestad Ras Lanouf. Er zou een luchtaanval door het leger zijn uitgevoerd. Over slachtoffers is niets bekend. Razanouf werd vrijdag door opstandelingen ingenomen... en troepen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi... hebben gisteren een tegenaanval ingezet... om te voorkomen dat opstandelingen verder oprukken naar de hoofdstad Tripoli. De Libische leider heeft in een interview aan een Frans tv-station gezegd... dat er tot dusver aan beide zijden honderden doden zijn gevallen in de strijd. In Tripoli is een Europees onderzoeksteam aangekomen. Dat team zal bekijken welke humanitaire hulp Libië nodig heeft... en hoe mensen geëvacueerd kunnen worden. Het is voor het eerst dat Brussel een dergelijk team stuurt. As I told you, the meeting with the ambassador in one hour. If they will report to us any violation, I will definitely report to the High Commissioner, uh, uh, Vice President Kathy uh, Ashton uh, tonight or uh, tomorrow morning latest. But so far we don't have any information on this regard. Als uit het gesprek met de Libische ambassadeur blijkt dat er misdaden zijn gepleegd... zal deze onderzoeker dat direct laten weten aan eu buitenlandschef Catherine Ashton. Het blijft onduidelijk hoe de toestand nou in Libië is. Volgens de oppositie zijn bij gevechten in en bij de Libische steden Masrati en Zawiya veel mensen omgekomen. Mensen die aan het front vechten komen terug met verhalen over aanvallen van Gaddafi-aanhangers. Er is een masker. They are killing us. By the snipers. Going out of the hij zegt, dit is een bloedbad, we worden aangevallen door scherpschutters, ze laten ons in de val lopen. En niet alleen strijders worden gedood, zegt deze demonstrant, ook burgers zijn doelwit, vertelt deze man allemaal. Hans-Jaap Melissen, correspondent van de Wereldomroep, is in de stad Benghazi En ook daar krijgt hij veel mee van de gevechten naar andere gewonden hier binnengebracht van het front hier. En dat front was juist uh, geconcentreerd om de plaats Bindjawat, een klein plaatje, dat de rebellen hadden ingenomen. Maar daar zijn ze ook weer uit verdreven. Dat geven ze ook zelf toe. En uh, je moet het ook voorstellen dat al die kleine plaatjes tussen, tussen Bindjawat en hier en er zijn allerlei ziekenhuizen, maar die raken ook steeds voller uh, want ja, gewonden komen achter elkaar binnen, want uh, deze strijders, deze opstandelingen, hoe je ze ook wilt noemen, uh, strijden met een ware doodsverachting en, en ja, lopen gewoon recht in de baan van kogels uh, van de, van de Gaddafi-mensen. En, en, en, ja, de strijd escaleert, denk ik, en ik zie nu ook niet zo goed... hoe het uh, niet zou kunnen escaleren met als, je, als je op deze manier de oorlog in gaat. De strijd tegen Gaddafi verloopt dus erg chaotisch... en daarom is dit weekend een crisiscomité opgericht... en dat comité probeert de opstand in goede banen te leiden. Ik denk dat het crisiscomité heel ongerust is over... Uh, die snelle voortgang ook alweer, want die snelle voortgang levert dus gisteren ook weer achteruitgang op. Uh, de je moet je voorstellen, ze hebben een hele lange linie steeds verder westerlijk. En dan moet je ook aanvoer hebben van allerlei spullen, van munitie, van benzine. En uh, ja, dat is gewoon ontzettend lastig. En ondertussen beweert de Libische leider Gaddafi dat de hele wereld het conflict in Libië verkeerd ziet. Diplomaten zouden verkeerd zijn ingelicht door de media. En de media hebben daar spijt van. Ja, dus. Gaddafi dus, die zegt dat de wereld het mis heeft. De media liegen de boel bij elkaar, zegt hij. Dan naar Griekenland. Het vertrouwen van de financiële wereld in Griekenland is verder gedaald. Kredietbeoordelaar Moody's heeft Griekenland drie tredes lager gezet. Moody's maakt zich zorgen over het bezuinigingsprogramma. Want dat zou te ambitieus zijn. De kredietbeoordelaar vreest dat Griekenland zijn schulden niet helemaal zal terugbetalen en achterkans op een faillissement vrij groot. Griekenland kreeg vorig jaar 110 miljard euro steun van de Europese Unie en het IMF en in ruil moet Athene fors bezuinigen en de belastingen verhogen.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 Frankrijk is dit jaar voorzitter van die G20. En volgens Barouin is het nog te vroeg om te kunnen zeggen of er documenten zijn gestolen. Het is ook niet duidelijk wie er achter die aanval zitten. Maar Barouin zegt dat er wel aanwijzingen zijn. En de Franse Veiligheidsdienst spreekt van de grootste cyberaanval op de Franse staat ooit. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Nou is er sinds een paar jaar een gedragscode die daaraan een einde moet maken. Maar de meeste slachtoffers kennen die code niet. En de verzekeraars erkennen dat de afhandeling van de letselschadezaken moeizaam loopt. Ze staan positief tegenover een aantal aanbevelingen van de Ombudsman. Een verdwaalde vissersboot is de oorzaak van een nieuwe ruzie tussen Noord en Zuid-Korea. Een maand geleden kwam de Noord-Koreaanse boot met 31 opvarenden tijdens dichte mist in zuidelijke wateren terecht. En de hele groep is daarna opgevangen door Zuid-Korea. Vier van hen hebben gezegd dat ze daar willen blijven. De Noord-Koreaanse regering verdenkt Seul ervan de vier te hebben gezet. Ze staan de hele bemanning pas toe terug te keren naar het noorden als de vier overlopers van mening veranderen.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 In Christchurch in Nieuw-Zeeland kunnen na de aardbeving 10.000 woningen niet worden herbouwd. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Key gezegd. In sommige delen van de stad zijn door die aardbeving van vorige maand water en slik omhoog gekomen. En daardoor is de grond zacht geworden en er kunnen er geen woningen meer op worden gebouwd. Ook zijn volgens Key veel woningen en gebouwen zo zwaar beschadigd dat ze moeten worden gesloopt. En daaronder zijn ook een aantal historische gebouwen. Bij die aardbeving zijn zeker 166 mensen omgekomen. Volgens het Nieuw-Zeelandse ministerie van Financiën kost de wederopbouw van Christchurch 11 miljard euro. We gaan eens kijken wat er aan de hand is op de weg. Verkeersinformatie. John Saroka bij de AWB. de Van noordbrug is een knelpunt, heb ik gehoord, John. Nou, op dit moment inderdaad, op de A16 in beide richtingen bij de Van noordbrug vieles van 7 kilometer. Er waren problemen met de slagbomen, dat is inmiddels verholpen, maar er staan nu twee auto's met pech op beide rijbanen. Richting Rotterdam zijn twee rijstoken dicht en op de andere rijban is nog één rijstok dicht. En nog een lange fiet op de A1 vanuit Amsterdam in de richting Amersfoort, bij knooppunt Muidenbergen 7 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie en daardoor is er één rijstok afgesloten. Rijdt u nog in de regio? Amsterdam. En u wilt naar Amersfoort, kunt u het beste omrijden via Utrecht... over de A2, A12 en de A27. 9 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Libië lijkt de strijd tussen opstandelingen en het regeringsleger... zich te concentreren op de belangrijke oliestad Ras Lanouf. Het vertrouwen van de financiële wereld in Griekenland is verder gedaald. En het Franse ministerie van Financiën... is de afgelopen maanden aangevallen door hackers.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 Mosch. Goedemiddag, welkom bij de NCV. Ook de slijpsteen voor de geest is gevallen. Gevallen voor de verleiding van het kleine tabloidformaat. Vanaf vandaag verschijnt ook het bastion van de verdieping en het handelsblad daarop. Eigenlijk wilden de kranten niet, ze wilden Berliner, maar helaas geen drukker in Nederland krijgt dat voor elkaar. De hoofdrecteur spreekt zometeen daarover. Verder praten we in ons mediaforum na half één onder meer over de ruime aandacht die de NOS besteedt aan het carnaval van het afgelopen weekend. U kijkt naar de binnenkomst van Prins Toms de Eerste. Hij is hier de komende dagen de baas hier in Sittert. Straks natuurlijk de vraag of dit een taak voor onze nieuwsorganisatie is. En we spelen natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Ivo Oppers uit Hussen. Als je ook wil meedoen met onze uitdagende quiz, bezoek dan onze site lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Vanaf zondag. Uh, ik heet Adam. Het heet Eva. We moet dit het paradijs zijn. Het nieuws van vandaag begint hiermee. 888.000 mensen hebben gisteren naar de eerste aflevering van Adam en Eva gekeken. Nieuwe drama serie op Nederland 2. Voor de serie van De Vara, de NTR en VPRO is actief campagne gevoerd. Niet alleen op tv, maar vooral ook via social media. En dat heeft de serie dus geen windeieren gelegd. De eerste artiest die de minuut van Matthijs durft te doorbreken... komt op de voorpagina van Dagblad De Pers te staan... en krijgt ook nog een interview in die krant. En hiermee sluit De Pers zich aan bij de actie van 3FM-dj Michiel Veenstra... tegen het magere minuutje dat bandjes in de Wereld Draait Door toebedeeld krijgen. Veenstra roept toekomstige muzikale gasten op om vooral door te spelen. De eerste band krijgt van hem maar liefst één uur airtime wacht af. Liefhebbers van Verzoeningstelevisie moeten vanavond naar de Madi Wodo vrijdagshow kijken. Na een jarenlange ruzie gaat Anneke Greunlo samen met Paul de Leeuw brandend zand zingen. De twee kregen in 2002 ruzie, omdat de Leeuw Greunlo afschilderde als alcoholist. De Fara noemt de uitzending spectaculair, omdat beiden voor het eerst samen op televisie verschijnen. Maar helemaal samen voor het eerst, dat klopt niet helemaal. Vorig jaar traden ze tijdens een concert op het strand van Almere al samen op. Anneke vertelde toen al dat zij en Paul de strijdbijl hadden begraven. Het is al een hele poos, is het gewoon erg goed. Is het al goed en ja, ik ben er alleen maar ontzettend blij mee. Nee, Ga jij nu met verder? Nee, we gaan nu samen nog een weekje doen. Dat is eigenlijk mijn spijtbetuiging aan jou ja, voor al die jaren. Want, hallo, hallo, hallo, hallo. De joh, De Madiwode vrijdagshow is vanavond om tien uh, voor tien te zien op Nederland 3. De volkskranten zijn zaterdag als zoete broodjes over de toonbank gevlogen. Om het nieuwe katern V te vieren gaf de krant de DVD The American Cadeau. Speciaal voor de actie werd de oplage verhoogd naar 500.000 exemplaren. En die waren binnen vier uur uitverkocht. De volkskrant is niet het eerste dagblad dat scoort met een weggeefactie. In januari gaf het AD de nieuwe CD van Treintje Oosterhuis gratis weg bij de krant. De verhoogde oplage van 750.000 exemplaren verkocht ook toen als een speer. Twittervolgers van Wilma Nanninga schrokken zich gisterochtend een ongeluk... toen ze twitterden dat zanger Jodie Bernal zou zijn overleden bij een snowboardongeluk. Even later bleek dat Bernal nog springlevend is. Nanninga trapt in een nep nieuwsbericht van een zogenaamd Zwitsers persbureau. Ik heb Wilma Nanninga, hoofdentertainment van de Telegraaf. Aan de telefoon Wilma Nanninga, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat een uh, toestand gisteren, zeg. Ja, nou ja, dat persbericht moet ik zeggen ziet er ook wel heel erg uit. Engelstalig, eh, maar toch is de vraag waarom je erin getrapt bent. Ja, omdat de nieuwsdienst belde en zei... Wilma, een ramp. Uh, hij is overleden, Joni Bernal. Dus ik, wat ik normaal doe op Twitter... en wat je niet doet in de krant en ook niet op internet... is uh, iets uh, onmiddellijk publiceren. Maar op Twitter publiceer ik wat ik ga doen. Dus ik twitterde, volgens het persbureau zou Joni Bernal zijn uh, overleden, ik ga het uitzoeken. En uh, nou, gelukkig bleek toen binnen een kwartier dat het een, een hoax was... Een hoax, een grap, een ja. mislukte grap. Enig idee wie er nou achter die uh, mislukte grap zat? Nee, totaal. Het, het hele gekke is dat uh, er zijn uh, allerlei mensen al doodverklaard uh, op, de, op dezelfde manier. Eddie Murphy, Charlie Sheen, Adam Sandler, Jeroen Grabé. Nou, een paar uur later werd ik zelf uh, uh, doodverklaard en bleek ik uh, te zijn verdronken in de Franse wateren. Ja. Het is, het is een, een, schijnbaar een soort grap. Waarbij uh, mensen uh, bekende mensen dood verklaren en dan een dusdanig echt uh, bericht uitzenden, dat, uh, ja, dat je er zo maken uh, intropt Nou uh, ja, goed, intropt. Uh, je gaat het in elk geval onderzoeken. En ja. toen blijkt gelukkig al dat het uh, echte onzin was. Ondertussen was dat Twitter bericht natuurlijk wel de wereld in. Uh, daar schreef je ook bij inderdaad dat je het ging uitzoeken, maar toch, maar toch, maar toch. Maar toch wat? <laughs> nou ja, in feite is het bericht uh, ging meteen rond natuurlijk. Mensen lezen uh, dat maar half en denken hey, hij is dood. Gelukkig, dan na tien minuten heb je een, een tweet uh, gelezen waarin staat dat hij, uh, dat hij nog hartstikke le leeft. En dat het een vals alarm is en dat het een nepbericht is. Dus uh, mijn volgers die zijn binnen tien minuten gelukkig weer gerustgesteld. Net ja. als ik trouwens. Ja, nou nee, ja, goed. Het punt met, met Twitter is natuurlijk dat het een, een belangrijke nieuwswaarde de iemand uh, heeft gekregen. Er worden nieuwtjes gewoon uitgewisseld op die manier. Ja, uh, weet je, ik vind het uh, heel ingewikkeld. Want ik vind dat je op Twitter ook moet kunnen schrijven wat je gaat doen. Dus uh, mijn gewoonte is om mensen op de hoogte te houden van wat ik allemaal aan het doen was, ben. En op dat moment was ik dus aan het uitzoeken dit afschuwelijke bericht. En toen ik na tien minuten erachter was dat het een netbericht was, heb ik ook dat getwitterd. Ja, maar dus goed... Dus die, die, die, uh, uh, dat nieuws is dan, het eerste nieuws is, hij zou zijn overleden. Het tweede nieuws is, het is gelukkig niet zo. Het is een balgelijk netbericht. Ja, ondertussen kun je natuurlijk mensen verschrikkelijk ongerust maken met dit soort berichten. Ook familie en vrienden. Nou ja, nee, ondertussen ben je die meteen aan het bellen natuurlijk. Ja, maar die hebben dan wel... Ja, het, het is lastig hoor, maar ondertussen heb ik natuurlijk wel dat Twitterbericht gelezen. En als jij dat zegt, dan heeft het natuurlijk status. Nou ja, ik zeg alleen maar wat ik uh, onderzoek namelijk. Dat een Swiss bureau uh, zegt dat Jodi Benal zou zijn overleden. Ja. Dus, heb je er ja. spijt van dat je dit zo snel getwitterd hebt? Uh, nou ja, weet je, in het vervolg zal ik misschien toch nog meer aarzelen Kijk. Zelfs, het blijkt dat het dus wordt aangenomen voor waar. Ook al als je tien minuten later uh, twittert van, nou jongens, het is een nepbericht. Dan nog die tien minuten hebben mensen gedacht van, uh, nou ik lees het een beetje vaag, het zal wel zo zijn. Um, dus ik denk dat je dan, ja, dat je nog terughoudender moet zijn. En dat je zelfs voor Twitter, zeg maar, het eerst moet uitzoeken en dan moet publiceren. Wat eigenlijk raar is, want het... Yeah. Uh, uh, uh, het leuke van Twitter is nou juist dat je mensen deelgenoot maakt van wat je allemaal meemaakt op een dag. Dus ook dat je allerlei dingen uitzoekt die niet, die niet waar lijken. Ja, nou Het grappige is je gebruikt het woord publiceren. Maar dat is natuurlijk ook wat Twitter inmiddels is, gewoon een manier van publiceren. Ja, dat is het. Helaas blijkt dat het te zijn geworden. Want eigenlijk in feite wat je publiceert is wat je, wat je aan het doen bent... Want daarom om kwart voor elf uh, heb ik een bericht op internet gezet... van privé.nl over dat er een doodsverklaring was en dat die net was. Ja, ja Express. precies. Omdat je denkt, ja, uh, alleen op Twitter roepen van... het is niet zo, uh, blijkbaar is dat niet voldoende. Dus we gaan nu even het podium van 2 miljoen Nederlanders dagelijks uh, bereiken. En uh, dus om, om, om kwart voor elf stond dat er alweer op. Dus dan Hup. denk ik van, ja, moet je nou in het vervolg dan niet meer vertellen van... Hier ben ik mee bezig. Mijn nieuwsdienst meldt mij dit. Uh, ja, de... Peter van der Meers uh, is hoofdredacteur van NSC Hansblad. Uh, meneer van der Meers, uh, uh, twittert u eigenlijk? Ik twitter, ja. En ook over wat u doet? Nee, ik zet me hier steen dood te ergeren. Als ik hoor, zelfs voor Twitter moet je eerst uitzoeken en dan publiceren. Dat is journalistiek? Journalistiek is eerst uitzoeken en dan publiceren. Dit is regel 1 van de journalistiek. Oh. Ja, maar ik vind Twitter geen journalistiek. Nee, maar. Ik, vind ik zou in de krant ja. of op internet ook nooit zetten dat ja. ik uh, in New York ben en dat ik een museum bezoek ofzo. Dat is echt geen nieuws. Ja. Twitter is volgens mij een uh, medium om uit te leggen wat je allemaal aan het doen bent op zo'n dag. Peter van der Meers, is Twitter geen journalistiek? Ja, Twitter is natuurlijk een vorm van journalistiek. Twitter is een vorm van instant-journalistiek. En wat mij betreft moet je daar de regels respecteren... die je respecteert met andere instant-journalistiek. En dus moet je eerst dingen uitzoeken voor je ze publiceert. Of het nu op papier, op het internet of Twitter of Facebook is. Dat is toch onze job. Daarvoor zijn we opgeleid. Daarvoor worden we ook betaald. Dus ja, moeilijker maar is ik, het niet. Ik, ik vind dat het deelgenoot maken van waar je mee bezig bent... dus je, je schrijft, ik zoek het uit. Na vijf minuten schrijf je... Het lijkt me gek, want uh, Jodie Benaalt zit het nog. En na een kwartier schrijf je het. is een nepbericht. bericht. Ja, maar met die redenering kunnen we zeggen: yes. ja, ik, ik ben aan het uitzoeken of Jantje een pedofiel is. Ah nee, hij is geen pedofiel. Ja, kijk, dit is toch geen. Dit, net nee, maar net, net dat, journalistiek maar dat is, is net wat dingen anders, niet publiceren dat, ook. Nee, maar ja. dat, dan, is het, uh, dan is het niet op basis van iets wat eruit ziet als een echt persbericht. Bij ja. ons uh, ging het alarm af en uh, de ging zei van. Kijk nou eens, ja. nu. Dus dan maak je mensen deelgenoot van de paniek. Van het, het ik van, van het tweede Goed. proces. En uh, ja, mijn inziens, ik zal het in de toekomst denk ik ook maar niet meer doen... als het dit soort ellende oplevert. Oké, okay, wil, wil maar dan niet ik, ik wil je hartelijk danken um, dat je uh, kwam uitleggen hoe dat ging. Hoofdentertainment van de Telegraaf Peter van der Meers. We praten even verder. Nou even. We praten uitermed verder wat mij betreft. Want uh, vandaag uh, was het zover. De krant NSR Hansblad verscheen... Uh, voor het eerst op het kleine uh, tabloidsformaat. Juist. Um, hoe... Verschijnt binnen een half uurtje. We zakken binnen een half uur. Een half uur dus ja, de spanning is nog uh, totaal. Ik ja. heb een uh, proefexemplaar uh, in mijn handen... Uh, ja. Voor degenen die kijken op Radio 1.nl, die kan het zien op de webcam. Drie scenario's voor Rutte, dat is een oude krant. Dat is een, dat is een krant die we vorige week gemaakt hebben. En vorige week hebben we de kranten uh, natuurlijk in broodsheet gemaakt. In de, dus we zakken rond één uur, half twee. Hebben we de broodsheet gemaakt in de loop van de voormiddag. En hebben dan in de namiddag uh, diezelfde krant in een tabloid vorm gegoten. En uh, de krant die jij in handen hebt is inderdaad een van die exemplaren. Ja. En dit was wel mooi wat u betreft, wat ik in mijn handen heb? Ja, ik was al behoorlijk tevreden. Er zitten nog een aantal, een aantal foutjes in en het was nog net niet goed genoeg. Maar dit toonde wel dat het hele proces onder controle was en dat we in staat zijn om een, om een NRC handelsblad te maken die er, die er even goed en, en krachtig uitziet en in een compact als in broodschiet. Maar dat is precies natuurlijk de vraag. Blijft NRC handelsblad NRC handelsblad? Ja, natuurlijk. Uh, ik, ik hoorde daar juist uh, dat je ons aankondigde als het bastion van de verdieping. Uh, um, ja, NRC Handelsblad zou dom zijn als het niet NRC Handelsblad blijft in de zin van... Zat daar uh, een woord Spaans tussen dan? Nee, want het, was belangrijk dat, dat, uh, um, uh, of het is belangrijk dat in RC inderdaad die krant van de verdieping blijft. En uh, de ernst en de, uh, de krant die je, die je koopt en die je leest als je echt wil weten hoe het in elkaar zit. Uh, en dat wil in RC blijven. Uh, alleen, uh, denk ik, uh, kunnen we dit nog beter in een compact dan in een broadsheet. Uh, maar versie. waarom? Waarom dan die uh, formaatwijziging? Ja, omdat... Uh, we. Uh, Eén, er zijn eigenlijk twee redenen. Eén, in de redactie zijn we ervan overtuigd... dat we onze waren beter kunnen uitstallen in een compacte versie. Dat het ritme, de balans in de krant... veel beter is in een, in een tabloid dan in een broadsheet. En twee... En, en daar moet je als krantenmaker heel veel rekening mee houden, vind ik. Dat de lezer het verkiest. De lezer zeven jaar geleden, toen er aan de lezers van NRC gevraagd werd... ...van verkies een broodsheet of een tabloid... ...toen zei de meeste lezers, twee derde, 70 procent van de lezers... ...zei een broodsheet. Als we het nu vragen aan de lezer, is er twee derde die zegt... ...we, ver, we verkiezen eigenlijk een, een compact, we verkiezen een, een tabloid. Dus in die zin, denk ik, en de redactie en de lezer wil het. Laat ons het dan doen. We zijn er zelfs relatief laat mee. Um, ja, nou, Volgens krantrouwen zijn alleen. Geweest ermee. U heeft het over het verkopen van, uh, van uw waren. Want de, de krant is natuurlijk ook een waar die verkocht moet worden. Uh, tegelijkertijd op zo'n voorpagina kun je minder kwijt. Juist een voorpagina is heel bepalend. Zeker in de losse verkoop voor de vraag of mensen hem kopen of niet. Ja klopt. Aan de andere kant is het zo dat NRC voor 90% een abonnementskrant is. En dat zelfs die 10% losse verkoop. Uh, dat we daarvan weten dat de, het merendeel van de lezers die de kiosk binnenstapt. Weet al dat ze NRC gaan kopen. Dus uh, um, uh, het is niet zo bepalend als waar is gezegd wordt. Maar dit gezegd Einde. Het moeilijkste van een compact krant maken is inderdaad die voorpagina. Omdat we gewoon zijn met een broadsheet van vijf, zes, zeven thema's op die voorpagina te zetten. Nu kies je eigenlijk twee thema's. Vanmiddag zullen er twee thema's op staan: Een, een, een Libië-verhaal en een verhaal over een, een nieuwe test voor het Down-syndroom. En verder alleen Ankylers. En voor de rest heb je alleen wat we inderdaad Ankeilers noemen. Maar goed, je hebt pagina twee en drie. Dus, dus, uh, Ankylis zijn kleine korte berichtjes die kleine, doorverwijzen. Kleine korte berichtjes ja. die doorverwijzen naar dieper in de kranten... Um, en, en, compact moet je in veel gevallen lezen als pagina 1, 2 en 3 zijn wat vroeger de voorpagina was en dus ze pagina 2 en 3 krijgen dan als CDA en noem maar op andere, andere berichten maar het, de uitdaging van een compact is die voorpagina goed krijgen en twee het ritme in de krant, langere stukken kortere stukken, een ritme waardoor je de lezer door die krant uh, gidst dat is het, uh, het moeilijke okay. uh, van het ambacht van een compact maken hoofddirector van L.C. Hansblad, Peter van der Meers we halen Piet Bakker er even bij als u het goed vindt, de lector aan de hoogschool in Utrecht. Meneer Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de, de, de, de, de verkleining van de krant, hè? want de NRC is uh, na de telegaan van het laatste landelijk dagblad dat het doet. Is dat altijd een succes? Bijna altijd. Als je in Nederland uh, kijkt, heeft bijna elke krant, behalve de je uh, ervan geprofiteerd uh, toen ze op tabloid overgingen, uh, vooral in de eerste maanden zie je dat dat altijd uh, oplevert. Uh, nieuwe lezers, uh, nieuwe abonnementen, proefabonnementen, veel publiciteit, mensen komen op de, op de relatief koele aanbieding aan. Het werkt eigenlijk altijd, in ieder geval op de korte termijn, voor kranten om op tabloid over te stappen. Ja. Zijn er ook mislukkingen? Ja, nou bijvoorbeeld het AD heb ik net al genoemd. Daar ging het echt verschrikkelijk mis bij de tabloid. Die fuseerde op hetzelfde moment met andere kranten, dus je weet niet precies wat, wat veroorzaakt heeft. Maar bijvoorbeeld in Groningen is het Dagblad van het Noorden ook op tabloid overgegaan. Daar is geen enkele positieve reactie geweest. Er had men zelfs grote problemen met de bezorging op een gegeven moment van de, van de tabloid. Want? Daar heeft men het kan het niet goed voorbereid. Maar hoezo probleem uh, met de bezorging? Nou, men moest op zaterdag even nog op broadsheet blijven drukken. Wat op zichzelf al een merkwaardige discussie is. Want alsof je er zelf niet in gelooft, denk ik dan. En uh, toen kwam we er wel de tabloid drukken, maar niet de broadsheet op zaterdag. Uh, dus uh, die, uh, die kon me niet bezorgen. Dus dat heeft voor een hele negatieve uh, uh, publiciteit gezorgd. Okay. Maar in het algemeen uh, zie je dat het goed gaat. Uh, en ja, degene waar het niet goed gaat, die houden natuurlijk ook wijs wat hun mond. Uh, die gaan het niet op congressen vertellen dat ze 10% oplagen verloren hebben. Maar dat zijn er niet zoveel hoor, moet ik zeggen. Nee, maar goed, de negatieve verhalen, die hoor je relatief weinig, is uw punt. Uh, meer dan gaat er prima mee. Piet Bakker Lecter, aan de Hogeschool in Utrecht. Hartelijk dank. Uh, Peter van der Meer, hoofdredacteur van het NRC Handelsblad. Was dat ook uw uh, angsten naar u Dat het toch, toch op de een of andere manier, hoe zorgvuldig je het ook voorbereidt, uh, tussen uw vingers zou glippen? Ja, heel zeker. En met name ook het technische uh, aspect is een belangrijk aspect. Nu, het is natuurlijk zo bij NRC: uh, maken we al vijf jaar uh, niks op uh, tabloid. Uh, en dus, uh, zowel binnen de redactie, zeg maar, de vormgevers, uh, de, de, de, de mensen die daar de techniek uh, doen, als in de drukkerij, kennen ze natuurlijk dat product uh, behoorlijk goed. Dus wat dat betreft uh, is mijn, mijn grootste vrees is vooral kunnen we uh, de uitstraling van het NRC Handelsblad uh, uh, kunnen we dit ook houden in die, in die compact uh, versie en nu het is aan de lezer straks om dat uh, te beoordelen maar dat exemplaar dat u in handen heeft uh, toont toch al dat, dat we daar behoorlijk goed in slagen, uh, mijn zinziens. Ja, en, maar, maar dat hele kleine formaat uh, dat, dat heeft ook een beetje het imago van de, de tabloids in Engeland en dan denken wij aan Boulevardpers. Ik zou gedacht hebben NRC is de laatste die overgaat en misschien wel helemaal niet doet. Ja, wel, dat was ook een argument dat ook binnen de redactie... Binnen de redactie hebben we daar natuurlijk ook lang over nagedacht gezegd van... Is dit nu niet onderscheidend ten opzichte van de rest? Nu, ik, ik vergelijk dat al eens met... is uh, de, de, de, de laatste die met kaart en par rijdt voor we naar, naar de auto overschakelen. En op een bepaald moment zeggen je, ja, maar het is een beter formaat is die, is die tabloidformaat. Laat ons dan ook overschakelen naar dat tabloidformaat. We moeten ons niet onderscheiden door onze, onze, ons, ons formaat. We moeten ons onderscheiden door onze eigen inhoud Onze content, zoals dat dan uh, heet. Maar zit er net zoveel content in de kleine krant als in de grote krant? Ja hoor. De, de, en, en we waken daar ook heel erg over. Uh, al is het maar omdat de redactie daar zelf heel erg over waakt. Uh, de verhouding, lange stukken, korte stukken, de verhouding, foto, uh, tekst, uh, die is in de, in de kleine krant, uh, eden, e, net hetzelfde als in de, in de grote krant. Uh, ook mensen die zeggen ja, die wordt nu dikker, die gaat niet meer in mijn bus kunnen. Nee, er is evenveel vierkante centimeter papier. Alleen is dat papier op een andere manier geprobeerd en gesneden. Vroeger hadden we uh, 20 of uh, 22 broadsheetpagina's, Nu hebben we 40 of 44 tabloidpagina's. Dus ja. uh, uh, wat dat betreft uh, blijft het uh, perfect hetzelfde. Maar je kan het beter ordenen. Je kan er Op die wat kleinere pagina's kan je beter uh, uh, je, je afwisseling tussen, tussen ja. groot en klein nieuws kwijt. Op de site van NRC schreef u dat u liever Berliner zou willen. Dat heeft niks met stoopwafels te maken, maar dat is weer een ander formaat. Dat is weer een ander formaat. Dat is het formaat dat in Frankrijk uh, onder meer door Le Monde gebruikt wordt en in Groot-Brittannië door The Guardian. En uh, Berliner is in Inderdaad, een ideaal uh, formaat. In de zin dat uh, Berliner zit, is net iets groter dan wat we dus deze namiddag zullen uh, hebben. Maar een Berliner pers, en dat wordt dan iets technisch, heeft de mogelijkheid om in katernen te drukken. Dus katernen die achter elkaar liggen. Terwijl in een, uh, uh, de persen waarop wij nu zitten, dat de twee katernen waaruit een basiskrant tijdens de week bestaat, dat die twee katernen in elkaar zitten. Als een Russisch poppetje dat in elkaar zit. Uh, en dus voor een lezer is het altijd handiger dat die twee katernen mooi achter elkaar komen. En met name in het weekend, als je drie of vier katernen drukt. Uh, moet je in een, in een tabloid moet je die eerst uit elkaar halen in een Berliner liggen die mooi achter elkaar en daarom is een Berliner een heel handig formaat waarom ja. kan het niet? Omdat die persen in Nederland niet bestaan of toch niet bestaan voor een, de, de hoge oplagen we drukken 200.000 kranten per dag voor die hoge oplagen om die, om die gedrukt te krijgen is er geen enkele drukker die die, die persen hier staan ja, heeft. Misschien een goed businessmodelletje omdat er maar heel snel te gaan ontwikkelen dat ja, zou mooi zijn. Vast wel meer belangstelling voor zijn. Voorlopig dus op uh, tabloidsformaat de uh, proof of the pudding is in de We gaan zo meteen met ons mediaforum Bart-Jan Spruit en Bert, Paul Reumer gaan wij de kant die ik voor me heb, dus nog niet de kant van vandaag, even bespreken. En dan kunt u vast horen wat deze twee specialisten daarvan vinden, deze twee media Heel mensen. Goed. Peter van der Meers, hoofddirecteur van NSC Handelsblad, hartelijk dank. Ja, hoor. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. In Libië lijkt de strijd tussen opstandelingen en het regeringsleger zich te concentreren op de belangrijke oliestad Ras Lanouf. Er zou een luchtaanval door het leger zijn uitgevoerd. Over slachtoffers is niets bekend. Ras Lanouf werd vrijdag door opstandelingen ingenomen. Het vertrouwen van de financiële wereld in Griekenland is verder gedaald. Kredietbeoordelaar Moody's heeft Griekenland drie treetjes lager gezet. Financiële experts vinden het bezuinigingsprogramma van de regering te drastisch. Mensen met blijvend letsel na een ongeval zijn vaak lang bezig de schade vergoed te krijgen, ondanks afspraken daarover. In 80% van de gevallen duurt het ruim drie jaar, zegt de stichting De Ombudsman. Er gaat veel tijd heen met medische discussies en het getouwtrek tussen advocaat en verzekeraar. En de gedragscode die daaraan een eind moet maken is niet algemeen bekend.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 Het is prachtig weer buiten. De zon die schijnt volop en de hemel die strak blauw. Het is momenteel nog wel fris met 4 tot 6 graden, maar de temperaturen lopen nog steeds op. Vanmiddag wordt het dan uiteindelijk 6 graden in het noorden tot lokaal 10 in het zuiden. Er staat een matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Dat is een windkracht 3 of 4. Vanavond en vannacht blijft het helder, dan gaat het weer licht vriezen. Lokaal is er zelfs sprake van matige vorst. Dat betekent dat het kouder is dan min 5. Morgen, dinsdag, hebben we opnieuw een hele mooie zonnige dag. De dag begint wel koud, maar uiteindelijk loopt de temperatuur op naar gemiddeld een 8 à 9 graden. In het lokaal zelfs 10. Morgen aan het einde van de dag dan neemt de bewolking wel geleidelijk toe en de wind die gaat draaien naar het zuidwesten. Nou, die zuidwestenwind die brengt de rest van de week behoorlijk wat bewolking en regen en ook wat zachtere lucht. Maar vandaag en morgen is het in ieder geval nog zonnig en droog. En dit is de ANBB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat tussen de knooppunten Diemen en Muidenberg nog 5 kilometer. Vanwege de spoedreparaties bij knooppunt Muidenberg 1 ook afgesloten. Rijdt u nog in de regio Amsterdam, dan kunt u het beste omrijden via Utrecht over de A2, A12 en de A27. Op de A16 Breda Rotterdam staan in beide richtingen en voor de Van Blienoortburg nog files van 7 kilometer. Daar staat het ook nog vast op de A20 richting Gouda. Daar staat voor het knooppunt Ter Bresseplein 3 kilometer. Dit is Radio 1. lunch. Het Media Forum. Met vandaag Bart-Jan columnist van Onweer Elsevier en Paul Reumer, voormalig directeur programmering bij Endemol International. Heren, welkom. Goedemorgen. Te beginnen bij uh, NSC Handelsblad. Um, het nieuwe tabloidsformaat, Jullie hebben de proef gezien. Uh, nou, schiet Mooi, niet mooi. Prettig, niet prettig. Nou ja, voor mij ziet hij eruit alsof hij nooit anders zo geweest is. Dus ik denk dat dat een goed begin is. Ja, hij, hij, het is niet krachtig, dat hoorde ik net zeggen. Uh, het is heel rustig. En heeft daardoor iets deftigs. Hè? Het, is, het is heel rustig en, ja. en, en, en, en, en, en ja. mooi opgemaakt. En uh, als, als de rest van de krant ook zo is zoals we hem hier voor ons hebben. Het is uh, heel beheerst. beheerste krant. Heel beheerst. Nou, uh, heel hij hij nodigt ook, ook uit om te lezen vind ik. Het is, ja, ik, ik vind het... Uh, wat ik zo zie, ziet het er mooi uit. En, maar ik denk dat ze ook heel veel uh, ervaring hebben opgedaan bij NRC Next. Dus ze beginnen niet helemaal op nul, heb ik zo het idee. Maar het onderscheidt zich, Bartje jan wel degelijk van NRC Next, toch? In, in zijn toonzetting, in zijn opmaak. Ja, dat, dat, dat, het is veel speelser en, en, en wat creatiever, denk ik. Hè? Ja. En, en wat alternatiever. Dit is echt heel traditioneel. Ja. Ook minder denk. op beeld gericht. Ja, veel minder op beeld gericht. Kleine foto over drie kolom uh, op de voorpagina... Uh, maar ik vraag me wel af uh, of een, een krant als NSC, die uh, zich over het algemeen toch onderscheidt door zeg maar, op de voorpagina al te beginnen met achtergrondstukken. Of die, die identiteit op dit formaat waar kan blijven maken. Twijfel. Dat, Begrijp je twijfel? Uh, ik, ik, hoorde uh, ik hoorde de hoofdredacteur net zeggen: Nou, we hebben vanavond twee onderwerpen op uh, de voorpagina in plaats van de gebruikelijke zes of zeven op een broad broadsheetkrant. Uh, of je dan, als je die beperkte ruimte hebt, uh, kunt beginnen met, uh, met een groot onderwerp waarbij je tegelijkertijd al een achtergrondinformatie biedt. Een dus duiding. al voorkennis veronderstelt. Ja. Paul Rubber? Ja, kijk, je moet natuurlijk kijken de komende weken als we ze gaan maken en ervaring opdoen. Maar. Voor mij is er geen enkele reden waarom ze niet hun, laat zeggen, hun inhoudelijke keuzes kunnen blijven maken. Die ze altijd hebben gedaan. Alleen maar vanwege het feit dat je formaat verandert. Ik denk dat er zoveel ervaring opgedaan is. Nou ja, die voorpagina bijvoorbeeld, die verschiet letterlijk van kleur. Ja, nou, het kan ook fout gaan. Ik, ik, ik, zei, ik zag zaterdag de voorpagina van de Volkskrant, Waar überhaupt geen artikel meer op stond. Maar alleen maar verwijzingen en reclame. Dat vond ik echt heel gek van een krant. Dus het kan ook wel misgaan. Maar volgens mij is daar nu zoveel ervaring mee dat ze er wel van kunnen leren. En ik heb er alle vertrouwen in dat de NRC dat goed voor elkaar gaat krijgen. Je hebt geschreven voor NRC. Mis je de oude krant eigenlijk nu al? Of is dat een raar sentiment? Nou, ik, ik heb over of, of, of, of de opiniepagina regelmatig stukken geschreven. En waar ik bang voor ben, als ik dat eerlijk mag zeggen... Uh, dan, dan is dat, dat omdat door die kleine voorpagina... Uh, het commentaar en uh, de achtergrondinformatie moeilijker tot gerecht kan komen. Dat NSC, die toch al niet beschuldigd kan worden... van een gebrek aan zelfbewustzijn... Hè, die soms tamelijk arrogant zelfs euh, zich presenteert, vind ik. Maar is dat hij niet... nog meer dan voorheen... nieuws en commentaar door elkaar gaat laten lopen. Uit ruimtegebrek? Dat, dus dat ze zeggen, nou, we, we brengen dit onderwerp in één artikel het nieuws en het commentaar, de achtergrondinformatie... kunnen we niet uit elkaar trekken, want dat past niet. Dat dat nog meer door elkaar gaat lopen, dat je nog meer dan voorheen... Uh het nieuws op een gekleurde manier gepresenteerd krijgt. Peter van der uh, al een beetje zwakken. de hoofdredacteur heeft nog meegeluisterd. Is, is, is dat een, een reële angst die Bart-Jan Spruit hier formuleert? Nee, ik deel dat niet in de zin dat uh, nog de één opmerking die gemaakt is... namelijk uh, dat we geen achtergrondstukken meer op die voorpagina zouden krijgen. Uh, nee, als we achtergrond nodig hebben, gaan we inderdaad beginnen met achtergrond. En uh, het doorheenlopen van nieuws en commentaar... Uh, in, in positieve zin uitgedrukt is dit duiding is uh, proberen, uh, al met uh, de kennis en kunde ja, maar die Maar wat Jans zegt, die opiniepagina is, is natuurlijk een heel belangrijk ding voor, de, voor, de, uh, voor NRC, juist als het gaat om die meningsvorming. Ja. Uh, uh, hij formuleert, uh, hij zegt het zou zomaar kunnen dat de opinie en de feiten, de berichtgeving door elkaar heen gaat lopen nee. dat, dat het uh, verleidelijk is om dat in één verhaal te gaan schrijven. Ja, klopt. Uh, in, in, de, in de maatschappij waarin dat op Twitter en Facebook en noem maar op dat steeds meer gebeurt, wil in NRC zich net onderscheiden door te zeggen de feiten en maak uh, om te beginnen dat die feiten juist en correct en, uh, en bevestigd zijn. Perfect, en daarnaast uh, de opiniepagina's, waarvan we nu twee of drie of vier hebben in die kranten, waar we dan die opinies verder willen, willen uitspelen. Dus in die zin denk okay. ik dat uh, de compact geen invloed heeft op, uh, op, die, uh, op die beweging die, die, die NRC hoog in vaandel, of die, dat, dat principe dat NRC hoog in vaandel voert. Peter van der Meers, hartelijk dank voor uw bijdrage aan uh, dit programma. We gaan het hebben over uh, een ander mediading, namelijk Secret Story. Uh, Paul Reumer, uh, dat, dat komt uit jouw oude fabriek, jouw voormalige fabriek. Nou, een televisieproductiebedrijf zou ik zeggen... in plaats van een fabriek, dat klinkt wat aardig. Maar ja, dat nou ja waarom? Het is er ook gewoon een fabriek? Het is, het is een variant op uh, Big Brother, ja. Ja, kijk je er met plezier naar? Nee. Waarom niet? Omdat uh, ik het uh, niet leuk vind. Uh, uh, het boeit me niet, om verschillende redenen. Uh, en uh, Dus uh, ik kijk af en toe vakmatig, maar dat doet me eigenlijk een beetje pijn. Dus ik, uh, ik zie de afleveringen niet eens uh, helemaal af. En wat doet precies pijn? Ja, ik zie, uh, uh, ondanks alle goede bedoelingen... en ik vind het uh, heel goed dat Net5 dit heeft geprobeerd... Uh, dat een aantal dingen niet gelukt zijn. En dat heeft te maken, denk ik, met veel te weinig tijd in de voorbereiding. Waardoor er uh, in mijn ogen niet goed genoeg gecast is. Het feit dat het project... Gecast betekent dat de kandidaten het het allemaal een beetje hetzelfde mensen, zelden, ja. allemaal een beetje van hetzelfde soort zijn. Uitgaastypes, uh, in, in elk realityprogramma gaat het alleen maar om de mensen... en uh, uh, het proces wat die mensen met elkaar gaan hebben. En wil je dat proces interessant... Maken, moet je ook de goede mensen kiezen. Ja. En dat is in dit geval, vind ik, niet om goed wat goed. voor reden dan ook, niet goed genoeg gelukt. Had je aan Spruit gekeken? Ik heb het nog nooit gezien. En als ik het zo hoor, mis ik ook niet zoveel. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou ja, zoals... het, de bedoeling was, het, het heeft wel degelijk een zekere potentie, net vijf cent het uit, de bedoeling was dat het Big Brother zou doen vergeten, althans een nieuwe Big Brother zou zijn. Ja. Ja, nou, als het zijn wat ze, wat, ze, wat, ze, wat ze in mijn ogen hadden moeten doen... is het gewoon Big Brother noemen en Big Brother maken. En dan die geheimtjes daar een beetje aan toevoegen. En dan was het duidelijker geweest. En dan weet je ook duidelijk wat je had moeten maken. En nu zie je dat er gewoon geworsteld wordt. Hè. Dat gedoe met die geheimen. Die mensen in dat huis hebben het heel spannend met elkaar... met al die geheimen, maar de kijker begrijpt er niet zo gek veel van. Ja. En dan, ja, dan verlies je je kijkers. En dat is jammer. Nou, schijnt het zo te zijn dat, dat de wacht aangezegd zou zijn. Ik hoop, hoop zo schijnt in deze zin. Um, dat ze nog drie weken de tijd zouden krijgen om het tot een succes te maken. Heb jij dat ook opgevangen? Nou ja, ik, ik, ik lees en hoor wat iedereen leest en hoort. Uh, maar ja, ik, ik haal daar geen genoegen uit. Want ik hoop... Ik hoop altijd nog dat er gewoon meer mensen gaan kijken... naar het programma helemaal uitgespeeld gaat worden. Want op internet heeft het wel degelijk wel een bestaansrecht. Het wordt heel erg goed bekeken op internet. Ja, maar wat zegt dat? Nou ja, het, het zegt uh, dat ze misschien wel het verkeerde project voor tv gemaakt hebben... maar een goed project voor internet hebben gemaakt. Want op internet verdienen ze natuurlijk niet hun geld. Het is primair een tv-project, dus daar moet het ook lukken. Uh, er kijken nu uh, zo'n 200.000 mensen naar en dat is te weinig. Er moeten er nog 100.000 bij. Denk ik wil dit programma zijn doelstellingen voldoen. En het is maar de vraag of dat nog gaat lukken. RTL, 5, uh, RTL 4 moet ik zeggen, het heeft het beter gedaan met gek op jack. Is het logisch dat dat wel goed scoort? Nou ja, als ik weer even mag. Ja, nee. uh, uh, gewoon persoonlijk. Als, ik heb er van de weekend nog eens goed naar gekeken. Ik vind het niet zo leuk. Uh, het is een comedy, maar ik heb niet zo kunnen lachen. Uh, dus het merkwaardige is dat je in mijn ogen... niet altijd een directe relatie ziet tussen kwaliteit en kijkcijfers... Oh, oh Tirol is ook zo'n programma waarvan ik echt niet begrijp... waarom daar 1,1 miljoen mensen naar kijken. Ja, ik begrijp het wel, maar niet omdat het zo'n heel goed programma is. En bij Gek Jack kijken er ruim 2 miljoen mensen. En dan zie je hoe belangrijk uh, uh, naam als Linda zijn en Jeroen... en het, het uitzendtijdstip. Want zou je hetzelfde programma uh, midden in de week uitzenden... Uh, op uh, een ander net, dan, zou, dan haal je de miljoen niet eens... Wat je in de, de pers gaat het vandaag over de verdeling uh, van Nederland in landschappen: een, een, een links-rood uh, gebied, dat is het noorden van Nederland ja, ja, zeg maar, ja, ja, ja. en de rest is blauw en rechts. Dat ja. is zeg maar na de provinciale statenverkiezing is dat zeg maar het landschap van Nederland. Um, Hoe lang duurt het voordat we dat in de media ook gaan krijgen, links en rechts als het gaat om? Dit soort programma's. Oei, ik, ik, ik las een uitspraak van Josje Lieverstro in de pers vandaag. Die zei, nou het is leuk dat we naast drie keer de volksstand... nu één keer de telegraaf op de buis hebben. En daar bedoelde die wakker Nederland mee. <laughs> met Joost Eertmans. Uh, dat is een hele leuke uitspraak van Joshua Lieverstro. Uh, ik denk het bedoeld om een beetje te neten. Uh, want? Want ik vind dat Wakke Nederland tot nu toe nog niet, waar, uh, niet het niveau hebben van de andere omroepen. Ik vind, dat, uh, vind het goed dat er een tegenhanger komt. Uh, dat er een, een soort telegraaf op de televisie komt... Uh, en dat dat weer eens iets anders is maar dan, zijn ze dan altijd hetzelfde. Dan altijd de, de NSC en de voorstand op televisie. Maar dan moeten ze die pretentie toch nog wel een beetje meer waarmaken dan ze tot nu toe hebben gedaan. En zeg maar, ook echt journali volgens journalistieke principes te werk gaan. En niet van tevoren al zeggen: ja, als er slecht nieuws is over de PVV, dan brengen we dat niet. Of als Geert Wilders eens een keer bereid is een half uurtje langs te komen, dan bieden we hem een, een podium om. Helemaal los te gaan. En vallen we niet in de reden en stellen we geen kritische vragen. Paul Reum, heb je dat gezien? Dat interview met Wilders? Uh, nee, ik heb het interview niet gezien. Nee, maar, maar ik heb wel een mening over Wacken WNL. Uh, als je dat mooi afzet tegen Pound nieuws bijvoorbeeld. of Pound WNL gaat geruisloos voorbij. En je, je hoort en ziet er nooit wat over. En Pound is in staat. Hoewel ik dat in het begin echt verschrikkelijk vond. Maar nu kijk ik er toch vaak naar, want ze zijn wel in staat geweest om nieuws te maken... en nieuws te brengen en, en reuring te brengen. Misschien nog niet volgens de doelstellingen nog niet voldoende, maar er gebeurt wel wat. Ik hoor het woord reuring en ik hoor een bruggetje, namelijk het carnaval. <laughs> ik wil even een klein stukje laten horen. De komende anderhalf uur kunt u hier genieten van het carnavalsweekend... live vanuit de markt hier in Sittard. Samen met de collega's van L1 en Omroep Brabant... crossen we dwars door onze twee carnavalsprovincies. Ja, Roos Morgree was dat. De NOS die, die dookte flink bovenop, zou ik maar zeggen, op het carnaval. Omroep Max deed dat ook. Um, uh, en Bart-Jan Spruit was ongetwijfeld helemaal blij. <laughs> nou, als je mij opensnijdt, dan vloept Luther naar buiten. Denk ik denk, ik ben drie keer protestant. Ik heb er een, heel weinig verstand van en ontzettend weinig gevoel voor. En het lijkt me ook volstrekt overbodig om daar ook nog eens uh, op televisie zoveel aandacht aan te besteden. Pardon. De mensen die... Die van het carnaval genieten, die kijken geen televisie. En de mensen die televisie zitten te kijken, die zijn niet bij het carnaval en hebben daar waarschijnlijk hele goede redenen voor. 300.000 kijkers hebben naar de nos uitzending gekeken. Uh, Paul Roemer, is het daarmee dan een succes? Nou ja, het is 10% marktaandeel in de middag. Dat is op zich niet zo slecht. Uh, het kan mij ook niet boeien, het carnaval. Ik vind wel, er zijn miljoenen Nederlanders die, die daar wel wat aan hebben. En publiek omroep is van iedereen. Dus probeer het eens en kijk of het, of het kijkers en of het relevant is. Maar tegelijkertijd, die mensen die dat vieren, die lopen op straat, toch? Ja, dat ja, dat is, dat is waar. Dus voor wie maak je het nou precies? Ja, voor de 300.000 mensen die uh, dan blijkbaar niet in staat zijn om straat te lopen. blijven. die zich thuis zitten te vervelen. Ja. Maar het, is, het is een voetnootje in, in, uh, in, in de televisie, denk ik. Het is wel voor het eerst, volgens mij. In ieder geval mijn, mijn, ja, mijn nou, actieve herinnering is het voor het eerst. Ja, ik kan me ook niet herinneren. Het maar het past misschien wel een beetje in het evenementen denken. weet je wel? Evenementen komen op televisie. Huwelijken, begrafenissen. al heeft toch ook al heel lang. Het is misschien weer een... Ze proberen op, op zoek naar een nieuw evenement. Volgens mij was dat ook een tak die bij Endemol aanhangt. Zeker. Goed, maar je hier had, je had Endemol weer niks mee te maken. Ik ga jullie beiden hartelijk bedanken. Tussen voor zover ik weet. Paul Reumer, voormalig directeur bij Endemol. En Bart-Jan Spruit, columnist van Elzevier. Hartelijk dank. Ja. Mm, Prisoner walking towards the ocean is hard to imagine how something could swallow you. Yeah, I get lost, I get lost in you. Pearls in your eyes, keep me alive, wrap me up in a glow, soft as a shadow. Offer in silence and feel like my pain Didn't matter, didn't matter I thought, keep on walking Just show your devotion They don't know you at all and I grew thorns sharp as spears And I drowned my fears With books and with beer At a time there was time But no horizon lost, I am lost in you, I am no longer searching, I'm no longer yearning. Just learning the freedom of floating on. Liar Lost in You heet het liedje. We gaan de Nationale Nieuwsvis spelen, een nieuwe week, een nieuwe ronde. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van deze week en dat doen we vandaag met Ivo Oppers uit Hussen. Uh, ik heb net een enorme blunder begaan door te denken dat het in Limburg lag. Dat is dus echt niet zo. Nee, niet echt, nee. Vlak bij Arnhem. Oh ja, Arnhem. Arnhem. Uh, <laughs> Praat je ook echt uh, Arnhems? Nee, ik hoop het niet. Nee? Nee, ik hoop het niet. Oké, okay. nou maar goed, als we wel wissen, dan is het toch gewoon zo. Nee, nee, we hebben van oorsprong Brabant. Dan wil ik eigenlijk liever erin blijven houden aan dat Ernems. Uh, oh, <laughs> dan uh, had ik verwacht dat jij wel even flink in het carnaval zou zitten. Uh... Ja, dat zou ik eigenlijk zeggen, maar carnaval vieren ben ik elke jaren niet meer. Je bent echt een expert. Ja. Weg het Brabant. Weg uit Brabant, gelijk stoppen we elkaar nog wel. Oei, oei, oei, daar gaat je identiteit. <laughs> we gaan kijken of jij de nieuwscanner van deze week kan worden. Tenminste, dat weten we pas vrijdag. Maar we gaan in ieder geval nu vandaag daar is een flinke de, de, de, de, de kop van afslaan, zou ik maar zeggen. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Um, als je dat, jou dat lukt, dan win je 300 euro. En we gaan nu de eerste ronde spelen. Succes. Dank u wel. Dat de koningin met die dictator gaat dineren is erg dom. Je was een beetje dom. <laughs> je was een Raten. beetje dom. <laughs> De nationale nieuwsquiz. De uitnodiging is een privé-uitnodiging van de sultan aan de Nederlandse koningin. Op de huidige omstandigheden kun je uh, aan de sultan van Oman geen privébezoek brengen. En het wel ingaan op een privé-uitnodiging van de sultan... trekt de zaak in ieder geval weer een beetje in evenwicht. Want Bommel vraagt zich ook af of het staatsbezoek aan Qatar... later deze week niet een beetje dom is. Dat is een beetje dom. Het officiële staatsbezoek aan Oman werd vorige week uitgesteld. Maar koningin Beatrix zal morgen dus wel een privé-diner hebben met Sultan Kaboos, de leider van het oliestaatje. De eerste vraag is. Een Nederlands politicus liet gisteren via Twitter weten dat het privébezoek van Beatrix aan Oman erg dom te vinden. Wie was dat? Wilders. Dat was Geert Wilders, precies. De tweede vraag. De Volkskrant meldt dat er ook nog een economisch belang meespeelt in het bezoek van de koningin. Het Nederlandse bedrijf Schelde denkt mee... naar een opdracht van honderden miljoenen euro's in omaan. Waarvan hoopt het bedrijf er vier te verkopen? Vergatten. Ja, precies. Ja, volgens de Volksland gaat het dus om een deal... die mogelijk gesloten kan gaan worden. Vier vergatten, daar gaat het om. De derde vraag. In 2006 schoffeerde een president onze koningin... toen hij weigerde om naar een balletvoorstelling te komen... die Beatrix als tegenprestatie voor het bezoek aanbood. De president heette Kirchner. Welk land bezocht Beatrix? in 2006. Okay, Hongarije? Kirchner in 2006. Nee, dat was Argentinië. Oh ja. Weet je het niet meer? Nee. Het was een heel pijnlijk, want Argentinië is natuurlijk het vaderland van Maxima. van Maxima. Kirchner is trouwens uh, vorig jaar overleden. Um, ik laat een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? En ik wil ook heel graag nog uh, met, uh, met een beetje schaatsvorm nog uh, in Insel uh, schaatsen. En uh, ja, dat zou gewoon heel erg leuk zijn om daar nog, uh, daar nog mee, mee te doen. Jan Bos dat is Jan Bos. Daar hoef je niet lang over na te denken. Nee, nee, nee. Um, precies. Hij wist er tijdens de World Cup-finale in Heerenveen... niet te plaatsen voor de weken afstanden... waardoor zijn loopbaan per direct is afgelopen. Alleen als een, een van de welgeplaatste Nederlanders afzegt... dan kan hij nog alsnog in actie komen. Uh, drie punten. We gaan door naar de vijfde vraag. Een andere Nederlander won zondag de wereldbeker... op de 1000 meter van de Koreaan Lee achter zich te houden. Wie is die Nederlander? Groothuizen. Of Groothuis. Voornaam? Nou, de jury, ik denk dat we dat goed rekenen. Ja, Groothuizen is niet stef. Stefan Groothuis. Maar je kwam met Groothuis. Goed. We rekenen het goed. Dank Stefan U. Groothuis. <laughs> je kunt vier punten uh, verdienen door uh, de volgende vraag te beantwoorden. Um, je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als je het weet, dan zeg je stop en dan wil ik een antwoord van je horen. Prima, komt. Vier vegetariërs kunnen zich helemaal in mijn naam vinden. Stop, carnaval. Ongelooflijk. -oh, ja, geen enkele twijfel over. Mooi. Waarom niet? Ja, ik denk, dit is nou in het nieuws. Dus ja, ik heb er zitten nadenken waar ze het over gaan hebben. Dus ik denk, ja, met, met carnaval eh, eten. Ik, ja, ik ben heel verbaasd. Ik vind het ontzettend knap van je. Maar weet je ook waarom vegetariërs zich helemaal in mijn naam kunnen vinden? Ja, carnaval, even nadenken, is met. met carne is? Met vlees. Ja, en falen is uh, vaarwel. Ja. Vaarwel in het vlees, dat is de aftrap van, het, van, van de vaste tijd. Daar komt carnaval, dat wist ik trouwens ook helemaal niet. De volgende aanwijzing was geweest. De kerk vond het makkelijker om mij te adopteren dan me uit te bannen. Waarschijnlijk bestaat het feest al langer dan de christelijke traditie. Het getal 11 is onlosmakelijk met mij verbonden. Dat was de tweede hint geweest. Prinsen, prinsen worden gekozen op de 11e van de 11e En elf staat sowieso bekend als het gekke getal. En nou ja, goed, je hebt, het maakt eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit. je hebt gewoon acht punten. We gaan zo de tweede ronde spelen. Prima.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 Koningin Betrix gaat dus toch, vorige week werd het officiële staatsboek uitgezeld. Nu blijkt dat de koningin dus voor een privé-divineetje toch gaat. Premier Rutte is, Rutte is blij en denkt dat het etentje de zaak weer in evenwicht trekt. De meerderheid in de Kamer vindt dat dit bezoek echter alsnog kan worden uitgelegd als steun aan de sultan. Had de koningin helemaal thuis moeten blijven of is het helemaal niet zo erg dat zij een hapje mee eet de stelling dus.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 We hebben uw nieuwsfactor vastgesteld op 8. Uh, Ivo Oppers, we gaan uh, nu 90 seconden lang allerlei vragen afvuren... en die twee vermenigvuldigen we met elkaar. Succes. Dank u. De nationale nieuwsquiz. Hoe heet de Ajax-speler die het duel met AZ moest missen... omdat hij uit de selectie Dat Is goed. De Britse autoriteiten hebben een schip onderschept... met wat op weg was naar Libië? Pas. Geld. Afgelopen zaterdag werd in Rotterdam de tiende editie gehouden... van welke nacht? Pas. Museumnacht. In welk EU-land vond gisteren parlementsverkiezingen plaats? Ierland. Estland. Wie is de winnaar van de Martínez -Dus Nijhoffprijs prijs 2011? Pas. Piet Schrijvers. Nederland heeft welk land versla verslagen in de Davis Cup? Oekraïne. Is goed. Hoe heet de Britse prins die in opspraak is gekomen door zijn banden met een voordeel de pedofiel? William. Andrew. Welk ook al verfilmd boek van Jan Terlouw wordt een musical? Oorlogswinter. Is goed. En ook staat er het vernieuwde museum over welk, welke band geopend? Doe maar. De Beatles. Uh, welke VVD-prominent begint direct na carnaval als informateur in Noord-Brabant? Wiegel. Is goed. Feyenoord heeft voor het eerst in een jaar een uitwedstrijd gewonnen van welke tegenstander? Hierveen. Uh, is goed. Acteurs uit welke musical gaan zaterdag een optreden in de Amsterdamse bijenkorf? Pas. Legally Blond. In welk land is de maximumsnelheid tijdelijk verlaagd naar Spanje. 110 km/u? Is goed. De directeur van het filmfestival van de Spaanse stad Sitges is aangeklaagd voor het vertonen van wat? Pas. Kinderporno. Thomas de Gent heeft de eerste etappe van welke rittenkoers gewonnen? Parijs-Nice. Is goed. Staatsbosbeheer heeft een burcht van welk soort dieren voorzien Boston. van webcams? Is goed. Welke Amerikaanse staat is zaterdag getroffen door een verwoestende wervelwind? Atlanta. Louisiana. Alberto Granado is overleden. Hij is vooral bekend als motorvriend van welke... C. -C, -C Vecara. Kevara. Een nummer van welke Nederlandse zangeres wordt gebruikt voor een tune in het tv-programma Good Morning America? Pas. Het nummer van welke Nederlandse zangeres wordt daarvoor gebruikt? Pas. Ja, het is jammer dat je dat niet wist. Anouk. Ah, nee, daar heb ik niks van me gekregen. Ja. Jij hebt er uiteindelijk acht goed. Eh, dat betekent dat we 8 acht met 8 acht vermenigvuldigen. Dus dat is 64. Dat is een hele mooie score om de week mee te beginnen. Ja. Je krijgt er twee kaarten voor de beeld- en Experience. Dank dat je hier was. En de exclusieve lunchradio wil je zelf meedoen. Kijk dan op lunch.ncv.nl. We zijn zo meteen weer terug met lunch. Deel 2. Blijf luisteren.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 kijk op kpm.com/zakelijk of ga naar kpm business center ook voor de voorwaarden Dit is Radio 1